Goed, dan gaan we beginnen met de voice chat. Um, doen we dat even uit mijn hoofd van de 24e? Het is Vragenuur. Leuk dat er weer andere mensen bij zijn. En zo komen er toch steeds weer wat meer mensen bij. Dat is, uh, ja, dat is goed. Um, wat gaan we doen vandaag? Op toch weer een mooie, mooie vrijdag wel. Um, eerst vragen die via iOS binnengekomen zijn. En dat ging in dit geval over het uh, emoticon keyboard. Uh, vervolgens ga ik een stukje doen over memstatus. En over feestdagen. Dat zijn twee appjes die ik gevonden had. Dan gaat ton een stuk doen over um, de update van de Daisy speler. Die toch eindelijk gekomen was. Ik had hem eerder verwacht maar okido. En daarna ga ik een stukje doen over de app 5FAF, waarbij je apps kunt raten die anderen kunnen zien. En dat kan wel grappig zijn als een hoop mensen dat gaan doen, denk ik. Uh, vervolgens komen de vragen en um, dingen uit de chat. En als Geert zoveel geduld heeft, zou ik hem daar inzetten om, om wat te vertellen over hoe Blind Square er in het Nederlands uitkomt te zien. En dan uh, zal het zeker wel weer vier uur zijn. Oké, okay, dan lock ik de mic en ga ik beginnen. De eerste vraag, die, of de eerste, en volgens mij ook enige vraag die binnen was gekomen, is een vraag over, nou ja zeg, over hoe je het emoticon keyboard aanzet, zodat dat je lachbekjes kunt maken en andere dingen in een sms of in een mailtje of waar ook. Dat kan op twee manieren eigenlijk. Je kunt de, de traditionele dingen kun je doen, dus een um, haakje openen met een puntkomma erachter, die wordt automatisch omgezet naar een lachje. Dan hoop ik wel dat ik de goede noem. Het kan ook een haakje sluiten met een komma zijn. Dat weet ik nooit. En er zijn er een hele serie van dat soort tekens die je kunt gebruiken om emoticons te maken. Maar er is ook een toetsenbordje voor. En dat toetsenbordje hebben ze verstopt bij de toetsenborden. Je moet dus gewoon een extra toetsenbord toevoegen. En dat doe je onder uh, instellingen. Social map. hier onder de App Store. hier onder instellingen. ...een nieuw onderdeel. Instellingen. Voice over. Toegankelijkheid. De luchtklap. Daar gaan we even terug. Toegankelijkheid. De lucht. Toegankelijkheid. Algemeen. De luchtklap. Binneninstellingen. Instellingen. instellingen. Lucht. Moet je... gaan. Nou. Binnen instellingen moet je gaan naar algemeen. Daar zit het toetsenbord zit redelijk ver uh, onderin. Bij de internationale instellingen zit dat. Dus ik veeg één keer met drie vingers omhoog. Dan ga ik net boven de thuistoets. Toegankelijkheid. En dan veeg ik een keer naar links. Internationaal. Dan hoef ik in ieder geval niet het hele stuk door te vegen. Um, van al die algemene instellingen, internationaal. Algemeen. De hutknop. Hier ga ik naar rechts vegen, internationaal. Taal. Nederlands. Stembediening. Toetsenborden. V-Knop. Deze doe ik dubbel tikken. Toetsenborden. Internationaal. De hutknop. Hier veeg ik naar rechts. En dat is het emoticon keyboard. Ik heb hem nu al bijgezet. Als dat nog niet zo is, dan heb je ergens een voeg toetsenbord toe. Met de wijzig -knop kun je toetsenborden weghalen. En met de voeg toetsenbord toe kun je toetsenborden toevoegen. Dus ik haal hem nu even weg. Wezig. Wezig. Wezig. Knop. Doe ik dubbelklikken. Gelet. Ik klieg naar rechts tot het emoticon-keyboard. Wezig volgorde Nederlands. Knop. Je kunt zowel de volgorde kun je wijzigen als de naam. Alt+Tb. Verwijder emoji. Schakelknop. Uit. Die verwijder ik nu even. Alt+Tb. De vestig verwijderen voor EMOI. knop. Voeg toetsenbord toe. knop. Nu hebben we alleen een Nederlands toetsenbord erin staan als het goed is. Nederlands. Wijzig grijs. knop. En um, nu is die teruggesprongen naar wijzig grijs. En ik vermoed dat dat is zodat je dus niet al je toetsenborden weg kunt gooien. Want dan zul je wel in de aap gelogeerd zijn denk ik. Ik voeg een toetsenbord toe. Nee, voeg toetsenbord toe. Knop. Voeg toe. Doet ze worden. Daar veeg ik naar rechts. Voeg toe. Vlaams. Arabisch. Doet Dan weet ik niet meer waar die zat eigenlijk. Chinees. Ik dacht Chinees. gewoon bij de E. Chinees. Chinees. Chinees. Chinees. Chinees. Chinees. Tegens. Duits. Duits. E mooie knop. En dat spreekt een beetje raar uit. Ik vloeg even spellen. Worden. Tekens. Hoofdletter E. En o Je. i Emoji Ik weet niet waarvoor het staat, misschien dat een van jullie dat weet Als ik deze dubbeltik Toetsenborden, -toetsenborden. Deze knop. Komt u bij de toetsenborden te staan Nederlands knop Emoji Als ik nu terug ga Internationaal Hustknop en daar ga ik weer terug naar algemeen. En nu doe ik mijn instellingen. Ook nog hem even terug. Hapsa. Nu ga ik naar thuis toets. En dan ga ik even naar berichten, want dan zit ik in de buurt. Berichten. Twee nieuwe onderdelen. En ik kies nu even voor een nieuw bericht. Ik ga even de geluidjes van die iPhone wat harder zetten, dat die ook wat duidelijker te horen zijn. Dus daar zet ik even de spraak voor uit. Daar zet ik even de spraak voor uit. Uit. En dan zet ik hem harder. En dan zet ik de spraak weer aan. Spraak aan. Bericht. Voeg toe uit het rechtboek. Nou, dat helpt niet heel veel. Oké, okay, ik ga nu naar de tekst van het bericht. Tekstveld. Die tik ik dubbel. En nu heb ik links van de meer tekens, Cifers. meer cijfers, rechts daarvan, sorry. Schakel over naar een mooie toetsenbord. Heb ik het een mooie toetsenbord. En nu heb ik lachbekjes en al dat soort dingen. Kusttoewerbend gezicht. Gezicht met hartvormige ogen. En zo verder. Ik vind het trouwens wel uh, zeer chic dat ze ook voor dit soort uh, toetsen de toegankelijkheid hebben uh, gedaan. Als ik weer terug wil naar het gewone toetsenbord. Schakel over naar. Nee, Schakel over naar. Nederlands. Daar kan ik naar het Nederlands toetsenbord terugschakelen en ik heb ook nog een. Present. Werkstoren. Natuur. Objecten. Plaatsen. Heel een heleboel andere soorten toetsenborden waar je van alles en nog wat mee kan. Schakel over de Bijvoorbeeld, symbolen. als ik naar. Plaatsen. plaatsen. Ga. Geselecteerd. Plaatsen. Aan. Aan. Aan. aan. Schakel. Dus heb je van allerlei <coughs> plaatsen waar mensen kunnen uithangen die je ook als emoticon of als symbool in berichten kunt opnemen Als ik die tik, die zit links onderin dan heb ik weer gewoon het toetsenbord wat iedereen kent Oké, okay, dit was over emoticon, emoticon toetsenborden ik laat even de mic los voor eventueel vragen. Even een losse opmerking. Uh, die geluidjes van de iPhone die zijn standaard zachter als je er een, uh, uh, zeg maar een koptelefoon of een speaker of zo aan hangt. Dus uh, die lijken zachter. En dat zijn ze ook, maar je kunt ze niet harder zetten dan. Helaas. Ik dacht dat ik erin geslaagd was om ze toch zachter te zetten ergens mee. Dus had ik zoiets van ZX Harder, maar ik wist niet dat het, uh, dat het niet kon. Ja, met een van is natuurlijk wel logisch, want het zijn vrij geluiden sommige En dan uh, gaat dat wel een beetje erg hard je oor in. Oké, okay, nog andere mensen die hier wat over te melden of te vragen hebben. Goed, dan ga ik verder met het volgende appje wat ik gevonden heb. Ik uh, speur altijd wat rond of in de App Store of ik hoor wat of vind wat of lees ergens wat. Of Daniel vindt wat of leest wat, wat ik dan... Uh, hier is dunnetjes overdoen, dat kan natuurlijk ook nog, Maar die vindt altijd heel veel, en dat, dat blijft wel heel erg grappig. Ik pak de Mike voor het vrij simpele uh, programmaatje Mem Status, maar wat wel op zich nuttig kan zijn als je iPhone een beetje vol aan het lopen is bijvoorbeeld. Mem Status. Ja, Mem Status. Ik doe hem dubbel tikken. Memstatus, memory status, context, refresh knop. Ik bekijk het scherm even. Hij heeft een refresh knop voor het geval je dingen opruimt of weggooit. 71,44%, 51,4 megabyte. Direct, grijs. Hoofdletter W, I, R, E, D. En wired betekent dat het in gebruik is. Dus hij vindt dat 71% van mijn geheugen in het gebruik is. 15.94% 11.5 megabyte. En active geheugen is geheugen dat wel geclaimd is, maar niet echt actief in gebruik is. En dat kun je lezen. Naast iedere soort geheugen staat een knop. Die die alleen maar knop noemt. En dat is een soort infoknopje over die regel. Active Memory is in use en allocated to running processes. Het is allocated to running processes, dus het is volgens hem wel in gebruik. Okay. Memory status. Ik, ik geloof dat wired dat dat het totaal was wat aangesproken was en nee, active is uiteraard in gebruik. Dat, dat, dat lijkt me niet een grote verrassing. 15.94% 11.5 megabyte. Actief? Geen. Dan hebben we hier nog 9.54% oh. 6.9 megabyte. Inactief. Dat is, is inactief, dus dat zal wel niet in gebruik zijn. 3.08% 2.3. En dan hebben we ook nog vrij geheugen, wat helemaal niet gebruikt. En dit is dus het interne geheugen. Dit gaat dus niet over de... Ehm... Uh, het RAM-geheugen, het, het, het flash-geheugen van je iPhone, maar over het interne geheugen. Dat was de knop om uit te leggen wat het, het geheugen is. Dat is een memory-tab, die, die is nu actief. Processes, die kun je dubbeltikken. En... Geselecteerd. Nu ga ik van bovenaf rustig naar de koptekst. Mobiele mail. Mobiele phone. Daar krijg je een lijst van processen. Geselecteerd. Mobiele sms. En... Memory. Die kun, die kun je, dacht ik ook, eventueel... Oh. Mobiele telefoon. Geselecteerd Mobiele sms. Mobiele telefoon. Geselecteerd. Mobiele sms. Nee, je hebt, hier je, hebt hier verder geen info. je hebt hier verder geen info meer over over Mobiele telefoon. server Feestdagen. Je hebt hier geen verdere info meer over hoeveel die neemt of uh, wat je ermee kunt. Dat willen ze wel in volgende versies gaan doen, schrijven ze. En dat je ook processen hier weg kunt gooien. Dus dat het een soort van taakbeheer voor je iPhone wordt. Het derde tabblad. Dat is het cleaning tabblad. En in het cleaning tabblad kun je zeggen van nou, gaat geheugen maar zoveel mogelijk weer uh, in een één groot blok maken. Het is nu zo gedaan dat als je bijvoorbeeld 1000 pagina's reserveert en een volgend programma reserveert 500 en weer een volgend programma reserveert 1000, en als dat 500 gereserveerde programma dan zijn 500 pagina's vrijgeeft en een daaropvolgend reserveert weer 1000, dan zal die proberen een vrij blok van 1000 te vinden. En bij dat cleanen van het geheugen worden dus die blokken weer keurig aan elkaar geschoven. Ze schrijven er wel bij dat het een soort. Um, ...behoorlijk wat tijd kan kosten voordat dat gecleend is. En zo zie je dat er dus ook wat diagnostische-achtige apps voor de iPhone verschijnen. Nou, ik verwacht niet dat hier heel veel vragen over zijn. Het is een leuk appje om uh, gewoon eens door te kijken... ...dan weet je wat meer hoe vol je iPhone eigenlijk zit... ...en waar het ding allemaal mee bezig is. Tijd voor vragen. Had je het tot het eind van de memstatus gehoord, Tom? Want toen leek er hier iets raars te gebeuren. Ik denk dat het aan het internet in Utrecht ligt uh, bij Bartimek. Nee, het ging helemaal goed. Jij eindigde met de vraag of er vragen waren, maar er waren geen vragen. Oké, okay, dat had ik ook eigenlijk niet verwacht. Uh, dan is hij weer voor jou. Oké, okay. de update van deze lezer. Er is al heel veel over de update gezegd in het voice-over forum. Een van de dingen die ik zelf al vrij snel tegenkwam was dat ik geen boeken kon toevoegen omdat mijn boekenplank leeg was. Dat is dus een bug waar ongetwijfeld in de volgende versie wat aan gedaan zal worden. Even mijn iPhone aanzetten. 25, Ontgrendel. Dan weten we meteen hoe laat het is. Telefoon. Kantoormap. Vijf apps. Deze De Deze laser. De het geluidje van het laden. Boekenplank. Koptekst. De boekenplank. Ik loop hem gewoon even van boven naar beneden door. Menu. Knop. Een menu knop. Vuilspel. Laatst gelezen op 22, 8, 2012, 16, 7, 14. Hier komen de boeken. De angstindex. Laatst gelezen op Vriend van de duisternis. Laatst gelezen op 22, 8, geselecteerd. Boekenplank, de boekenplank, één van twee. De twee knoppen aan de onderkant, de tabbladen, de boekenplank. Leesmap. Top. En de leesmap twee van twee. Um, de, die is in zover bij mij leeg dat uh, het loket er zelf um, kunnen we wel even naar kijken. Geselecteerd. Leesmap, boekenplank, Loket Nieuws, editie 2, jaargang 12, het loket gelezen op 2012, 8 menu. Knop goed. Loket nieuws. boekenplank. ga even terug Eén. naar de boekenplank. Boekenplank. Een van twee. En dan gaan we eerst even naar die menuknop. Boekenplank. Menu. Knop. Op het moment... Menu. Ver, voeg toe. Verbergen Knop. Die verandert in verbergmenu. Knop. Als je hem aantikt en vervolgens heb je hieronder of hierachter staan een drietal knoppen. Voeg toe. Knop. Voeg toe. Knop. Met deze knop kun je boeken toevoegen. Uh, tot op dit moment zijn dat alleen maar boeken uit de lijst met aanwinsten... Je kunt nog geen boeken toevoegen uit de catalogus. Retourneren. Knop. Retourneren, hiermee kun je een boek. Nou ja, retourneren, het woord zegt het al. Dan wordt hij verwijderd van je boekenplank. Iets verder van de microfoon, want ik plof, hoor ik. Vernieuwen. Knop. Vernieuwen, hiermee wordt, uh, zeg maar, opnieuw je boekenplank opgehaald. Uh, Refreshen. Instellingen. Knop. En de instellingen knop. En dat is. Uh, dat geeft hetzelfde scherm aan instellingen dat je krijgt als je. In je iPhone-instellingen aantikt. en dan lang genoeg naar beneden veegt. om een DC-laser tegen te komen. Hier is wel iets in veranderd. Want hier kun je aangeven. of je gebruik wil maken van uh, mobiele data. Dus van 3G. en of je een melding wil hebben. Vuilspel. En dan leven, komen mijn 22, boeken 208, weer. 8, 2012. Ik zei dan komen mijn boeken weer. We zullen even naar het uh, toevoegen gaan. Vernieuwen. Retourneren. Voeg toe. Knop. Aanwinsten. Naar de boekenplank. Knop. Bovenin, eh, na de boekenplank, de terugknop, zullen we maar zeggen. Aanwinsten, koptekst, avonturenroman, roman 5. Je krijgt dan nu een lijstje van, eh, van eh, categorieën of genres waarin eh, boeken zijn toegevoegd. Je hebt dus nog geen zoekoptie. Dat zal ook ongetwijfeld de reden zijn waarom men nog niet boeken uit de volledige catalogus kan halen. Want als je dat op dezelfde manier als dit zou doen... Dan zou je bijvoorbeeld bij avonturenroman iets van een paar duizend boeken of zo krijgen. Biografie. Zes. Christelijk. Twee. Detectieven. Zes. We zullen eens even kijken. Er zijn zes detectives nieuw. Wat is het? Detect. Genre. Detectieve. Aanwinsten. De rugknop. Genre. De, de bloedakker. Nou, we zullen eens kijken wat dit is. De bloedakker. Titelinformatie: Genre. Detectieve. De rugknop. Titelinformatie: Koptekst. Titel. De Bloedwakker Auteur Camillerie Afspeelduur 6 uur 2 minuten Beschrijving De Siciliaanse commissaris Monte Albano krijgt te maken met een lijk dat in precies 30 stukken is gehakt Oké, okay, lekker, uh, de, verder waar Genre Detectieve Uitgave Prometheus. App ISBN Je krijgt keurig alle informatie NL Leeftijd Volwassen Boeknummer Pagina's 236p Informatie van Il Campo Delva Vasaio, Alleen. Vertaling van. Betekent dat? En dan krijg je een loze knop of iets dergelijks. Hij zegt niks. Je hoort het tikje, maar er gebeurt vervolgens niks. Preview afspelen. En... en dan preview afspelen. Als je, uh, je ziet het tegenwoordig ook als je nog uh, de, de. Als je de CD's bekijkt die je van het loket krijgt, dan zie je tegenwoordig heel vaak een map preview. En daarin staat dan een mp3'tje dat je dus ook hier hoorbaar kan maken. Dat, uh, um, dat is natuurlijk ook heel handig als je boeken zoekt in de, in de catalogus. Uh, een van de nadelen heb ik gemerkt is dat wanneer je uh, bijvoorbeeld op de, de DC Speler de Victory de Stream boeken verwijdert, die map preview blijft staan, dus ook de map waarin je het boek hebt geplaatst. Dus het, uh, op de een of andere manier zijn de DC-spelers, ik weet niet of de anderen dat ook doen, maar de DC-spelers nog niet klaar voor, uh, voor de preview. En dat betekent dat je uh, zo af en toe uh, in de DC-speler zelf even wat troep moet opruimen. Maar goed, daar hebben we hier geen last van. Dit is even terzijde. Voeg toe. Knop. Als ik hem toevoeg, dan wordt hij keurig aan mijn boekenplank toegevoegd. Dus dat werkt echt als een trein. kan niet anders zeggen. We gaan even terug. Genre detectieven. Terugknop. De Genre detectieven. De bloedakker. We gaan nog verder. Oh, de bloed. Sorry, mijn fout. Ik moet hem even terug. Genre. Ik doe even. Scrubbeweging om terug te gaan, maar daarvoor moet ik. Mee. Aanwinsten. Avonturenroman 5. Oké. Okay. Naar de boekenplank. Ik ga weer terug naar de boekenplank. Dit is boekenplank. dus uh, wat. Uh, Vuilspel. Laatst gelezen op 22, 8, 2012. Goed. 16, 7. We pakken even een boek. Vuilspel wordt geladen. 1, 4, 6, 5, 1. Uh, Wat me hier opvalt is dat hij keurig zegt dat het geladen wordt en dat we niet meer clair horen met uh, boek is geladen of zo. Je krijgt het geluidje als het klaar is. Verder is hij hier eigenlijk, zover ik kan aangaan, weinig veranderd. Alleen uh, mijn ervaring is tot op heden dat hij een stuk stabieler is geworden. Um, 1, 4, 7, 6. Inhoud. Knop. Dit is blijkbaar een oud uh, boek. De inhoudknop, hoofdstuk. De hoofdstukknop waarbij je dus het, uh, het DC-niveau kiest waarin je wil springen. Vorig onderdeel. Vorig onderdeel. Volgend onderdeel. Volgend onderdeel. Afspelen. Afspelen. Knop. De bekende afspelenknop. Maak bladwijzer aan. Maak blad. bladwijzer aan. Dat, uh, de, Afspelen. De bladwijzer kan dus ook aangemaakt worden door uh, dubbeltikken en vast te houden op de afspelen pauzeknop. En dan zegt Claire nog wel dat de bladzij, bladwijzer is aangemaakt. De bladwijzer zie je in, wanneer je hierbovenin kiest voor de inhoud. Ja, dit is eigenlijk een beetje wat er, wat er nieuw aan is. En ik kan niet anders zeggen dan dat de jongens van, van het loket... mooi werk hebben geleverd, wat mij betreft. Ik weet niet of er nog vragen of opmerkingen zijn. Ik geef de microfoon vrij. Jazeker wel. Uh, wat zit er nog ook uit te hebben gehaald, is uh, als je binnen bepaalde dingen aan het spoelen bent, en dat doe je door die uh, vorig en volgend onderdeel, of voor de volgende pagina afhankelijk van wat je daar ingesteld hebt te dubbeltikken en te vasthouden of dubbeltikken met vasthouden Nieuw bericht van Echofon. Echofon bemoeit zich nu um, dat je dan als je aan het eind bent van een pagina uh, ...en in ieder geval niet meer uitklapt... ...ik weet niet zeker of het je ook doorspoelt naar de volgende pagina... ...ik dacht dat hij bij doorspoelen wel doorspoelde... ...maar bij terugspoelen spoelt hij zeker niet terug naar de vorige pagina... ...of het vorige hoofdstuk. En wat je zei, dat beam ik zeker. Hij is een, uh, echt een stuk stabieler geworden. Uh, en de instellingen die erbij zijn gekomen... ...ja, dat is gewoon goed. Ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die dat uh, mobiel doen... Of via mobiele data, want dan gaat het allemaal wel heel erg hard met je mobiele data. Uh, er was iets wat ik wel wat raar vond aan terminologie. Is je hebt het retourneren van een boek als je dat kiest, en <coughs> dan gaan ze het er plotseling over het verwijderen van boeken hebben. En dat moet je dan weer dubbeltikken om het boek helemaal te verwijderen. Dus ik had eigenlijk gewoon. Gedacht dat die knop gewoon verwijderd had moeten heten. Maar goed, dat is een detail. En um, als je boek aan het doorflippen bent, dan mis ik de schrijvers van de boek. Je hoort wel de titels, maar niet de schrijver erachter. Dat had ik zelf ook wel prettig gevonden. Nou, dat is eigenlijk alles. En als ik heel erg wil zeuren dan heb ik ook nog dat je kunt ergens de instelling van mobiele data aan of uitzetten <coughs> of je dat mag gaan gebruiken en als je die op uit hebt staan dan heeft dat ding daaronder of je wel of geen bericht krijgt geen zin meer. Dus dan zou die eigenlijk grijs moeten zijn. Maar ik liep de vorige keer wat te juichen over de app en ik doe het nog steeds. Want ik vind het concept geweldig. En ik vind de uitwerking uh, geweldig door zijn simpelheid eigenlijk. Wat mij betreft is het nog steeds de beste deze speler die er momenteel is ben ik helemaal met je eens. Helaas, helaas. Ik moet het toch zeggen, want jij uh, dwingt mij er bijna naartoe. Ik heb hem wel plat gekregen door snel terug te spoelen over een grens heen. Helaas. Maar goed, dat, uh, uh, ik ga dat nog wel een paar keer proberen. Alleen uh, het is mij nu één keer uh, uh, overkomen en uh, hopelijk uh, lag dat aan iets anders. Nee, wat dat retourneren betreft... Uh, ik, ik, wat is het met ik ben het eens met die... Kijk, het feit dat ze deze term gebruiken heeft uh, te maken met de, uh, de uitleenstatus. Je retourneren een boek en ik weet niet of dat nog steeds zo is, want ik ben natuurlijk ook al een hele tijd weg. Maar de, de uitleentermijn is ook belangrijk voor de subsidieverstrekker. Nogmaals, ik weet niet of dat vandaag de dag nog is, maar dat kan de reden zijn waarom ze deze term gebruiken. Ja, maar dan vind ik ook dat je hem consequent moet gebruiken en dan niet verder overstappen naar het voorbeeld uit het boekje. Dat ben ik helemaal met je eens. Nog anderen die wat willen melden over dit vrij uh, stukje Desi programma we gaan de eerste, bijna reactieloze chat krijgen, geloof ik. Dat is echt uh, heel prachtig. Oké, okay. uh, had jij nou aanvullingen, Tom? Anders ga ik verder met... Uh, feestdagen. Nee, het enige, maar dat kan ik nog niet helemaal goed checken. Uh, een van de dingen die ik een beetje lastig vond in de vorige versie was het sterkte verschil tussen de voice-over en uh, uh, het boek zelf. Uh, veel van die boeken zijn wat, wat zachtjes opgenomen. En ik heb de indruk dat de app uh, de boeken wat harder afspeelt. Maar daarvoor zou ik een, een, een oud boek even moeten erop zetten. En dat ga ik in ieder geval nog wel even proberen. Ja, en om de ene van reden lijken oudere boeken ook vaak uh, zachter opgenomen. Oké, okay, dan ga ik verder met uh, de feestdagen-app. En dat is een hele domme app, of een app voor hele domme mensen, en daar hoor ik bij, want ik ben zo'n knurf dat ik gewoon rustig een afspraak maak op de Tweede Pinksterdag, en als ik dat niet in mijn agenda zet, dan doe ik dat nog wel twee keer ook. En ook op 31 december heb ik wel een afspraak gemaakt. Dus ik ben gebaat bij feestdagen. Ehm... <coughs> um... De feestdagen -app kost 79 cent. Dat is misschien wat te veel om te betalen om dagen over te typen. Maar nogmaals, het is een keuze die ik, die ik maak. Als ik het ding start... Feestdagen. Dan doe ik hem. Oh, waarom gaan feestdagen. we daar naar het eerste scherm toe? Ja. Feestdagen. Calenders. Context. Geselecteerd. Hij heeft een kalenderstap. Een kalenders appstap. Apps In de kalenders staan verschillende soorten kalenders. In de apps staan verschillende apps die zij maken. 3 van... laden. Koptekst. 2012 euro 0.79 euro. Koppeling. Voetbalkans 2011 tot 2012 0,79 euro. Bejaarder 1,59 euro. Koppeling. Wat zeggen ze daar? Voetbalkans 2011. Bejaarder kans. Worden. Tekens. Hoofdletter B. E. A. D. A. Nou -weer. Weer. Dus zij maken allerlei... I X. Slash. Ja. X Allerlei agenda-achtige apps maken zij. Schedules. Koppeling. Einde van lijst. En het derde tabblad. Geselecteerd feedback tab. Is een feedback tab. Die nu niks doet of ik klop niet goed? Jawel, hij doet het wel. Alweer twee dagen. Stuur knop aan aan. Kopie slecht. Oh, dan kom ik dus gewoon in een mailtje wat ik uh, verstuur. En dat wordt dan al na, direct naar hun gestuurd, dus de aan is al ingevuld daar. Die ga ja, ik even terug met annuleren. Attentie. Verwijder concept. Knop. Ja, druk maar. Meer calendrams. Context. 2000. Dan word ik teruggezet naar het andere tabblad. Dat vind ik altijd een heel irritant iets. Fuck dat is een Frequently Asked Questions tabblad. Apps, toe. Feedback, toe. Ja, daar kun je gewoon allerlei 5 5. dingen opzoeken. Over de, wat zij ervan vinden en hoe het werkt. Team. En het team tabblad, 5 5. dat is... Denk ik het ontwikkelingsteam of misschien het hele verkoopteam of het kantoor plus omgeving. Dit zijn meestal vrij kleine bedrijfjes. Nu lijkt het erop dat mijn iPhone stilgevallen is. Nou, dat, daar had ik vanmorgen nog wat tekst in staan. Dus... Oh, die... ...is nu gewoon... Even kijken, juist. Ja. En hier staat gewoon een... <coughs> ...waarschijnlijk een, een deel van hun site en ze heet schedules.com. En er staat een telefoonnummer en wat namen, dus dat is verder niet zo spannend. Ik ga terug naar het kalenders. Kalendersstap. Er zijn verschillende kalenders die je kunt toevoegen. Kalenders. Context. Feestdagen. Feestdagen. Schoolvakanties. Bouwvakvakanties. Religieuze feestdagen. Weeknummers. 2012 euro. Geselecteerd. Kalenders. En met name die, fe die uh, feestdagen vind ik leuk. En die weeknummers. Feestdagen. Feestdagen. Dat zal ongetwijfeld een leuke app zijn die uh, feestdagen. Sorry, een leuke kalender zijn die. Um, weeknummers heeft. Maar de standaard iPhone klemmer heeft het niet en dan kan het wel makkelijk zijn, want sommige mensen werken alleen maar met weeknummers. Feestdagen. Context. Nou, dan komt hier de officiële feestdagen. Officiële feestdagen. Uitgebreide feestdagen geselecteerd. Ik wil uitgebreide de uitgebreide feestdagen. uitgebreide feestdagen wil ik hebben. Dan krijg je eerst een lijstje van wat die uitgebreide feestdagen dan wel niet zijn. Uitgebreide feest. Deze. Het is of geen hele snelle app of we hebben hier geen heel snel internet nu. Kijk of ik überhaupt al internet heb dan. 4 4 van vier streepjes. Demo BNL. 3 van drie streepjes. Geen zin ja, toch wel. Hier krijg ik een lijstje met feestdagen. 17 mei 2012. En dan weet ik niet meer uit mijn hoofd waar de toevoegknop stond. Zo. 17 juli. Als ik even naar boven schuif, ik dacht dat die onderaan stond, de toevoegknop. Je kunt je abonneren en je kunt een toevoegen. En het abonneren betekent, dan moet je wel een soort account invullen. Dat kost niks. Daar heb je denk ik al voor betaald in die 79 cent. Uh, bij abonneren dan wordt die jaarlijks, worden jaarlijks nieuwe feestdagen erin gezet. En bij toevoegen worden ze uh, er nu eenmalig in gezet. En dan komen ze dus in alle kalenders die je gebruikt. Want die maken allemaal gebruik van dezelfde Apple kalender. Als, hij, uh, als je weeknummers kiest om te gaan toevoegen... dan vraagt hij nog wel of de, je die op zondag wil starten of op maandag wil starten. En dan voegt hij een afspraak met een weeknummer toe voor iedere week. Ik vind het een zeer praktische app. En uh, hij helpt mij mijn vakanties en mijn feestdagen een beetje rustiger doorkomen. Ik geef hem vrij voor vragen. Of eventueel iemand die nog een klender weet waar weeknummer standaard al in zit. Want ik heb er wel naar gezocht, maar hem niet kunnen vinden... Oké, okay, dan ga ik door met uh, de volgende app als er geen vragen zijn. Zijn er wel mensen eigenlijk nog? Of <laughs> kwaak ik gewoon tegen, uh, tegen het niets, zal ik maar zeggen? Nou nee, ja, iedereen zit vol aandacht naar jouw uh, prachtige stemgeluid te luisteren. Ja, natuurlijk. Ik denk dat ze hem gewoon helemaal heel snel heel zacht zetten en dat hij net op de achtergrond hoorbaar is. Oké, okay, dan ga ik verder met uh, de 5 faf app. Dat lijkt nog een vrij beginnend project. Omdat er niet zo heel veel apps in staan. Het idee is dat je de... Het idee is dat je de... Vijf apps die je het leukst vindt. Dat je die een soort ranking meegeeft. Een soort nummer meegeeft. En je kunt dus andere mensen gaan volgen. Dus als ik het leuk vind... Om te weten wat Tom zijn vijf favoriete apps zijn. Ga ik Tom volgen. En zo kun je dus gewoon allerlei mensen gaan volgen. En zeker als dat. Uh, als veel mensen dat doen. Dan wordt het een soort van community. En kun je daar gewoon leuke apps uithalen. Dat is eigenlijk het idee. Zo van, dan duiken er weer nieuwe apps op. Die heel veel mensen plotseling heel leuk vinden. En dan kan dat dus een leuke app zijn. Ik ga hem even opzoeken. Moskriko. Oh, er was ook nog een. Grappig appje wat ik gevonden had, dat kennen we wel even tussendoor. Die heet Mosquito. Die geeft hele hoge tonen af om muggen weg te jagen. Hij is alleen niet toegankelijk, dat is wel een beetje jammer. Je hoort alleen maar knop, knop, knop, knop en ik heb niet de moeite genomen om uit te zoeken waar ze voor zijn. Maar hij bestaat. En dat schrijf je. Halfletter M, Halfletter m O S Q-U-I-T-O. Dus voor degene die de last van muggen heeft. Zijfat. Bij deze. 5 FAV. En dan schrijf je 5. Het cijfer 5, 5, 5, 5 FAV van Favorites. 5 FAT. Kijk van de Context. Ik geef eens dus even kijken wat er aan tabbladen te bleven is. Geselecteerd. Niet 5 FAT. My5Faf, dus dat is het tabblad waar je instelt wat jouw vijf favoriete items zijn. Toplists, Top. Top dat zijn uh, van een heleboel mensen, dat zijn dus gewoon rankings van allemaal, Daar kun je dus niet op persoon zien. Twee van vier. In het Friends tabblad kun je uh, mensen die jij hebt toegevoegd of gezocht en gevonden zien wat hun favoriete apps zijn. Het account stap. Dat kon je dan ook allemaal weer invullen... buiten... je accountgegevens. Even terug naar het account. Ja, hier weg ik naar rechts. Om uit te loggen, log-out. Die weet ik eerlijk gezegd niet. 0 naam. van de Nou, daar kun je je naam en je e-mailadres invullen. Dat is. En je wachtwoord. Dat is ter. Dat is voor de, uh, het registreren bij de site. Je kunt een slogan invullen: Suggested Users. Suggested Users. Volgens mij is dat het ontwikkelteam wat daar. Uh, bij komt. Ik zal even een van die mannen als. Dus bijzetten. Wie is dat? Mark Hendricks. Nou, die volg ik wel even dan. Oh. Nu doe ik het wel goed. Zo, dan heb ik hem gevolgd. En dan wordt die knop een unfollow. Nou, ik ga weer terug naar het uh, accountscherm. In feite zie je allerlei vormen van... Ja, dit is ook eigenlijk een vorm van, van social media die je op ziet komen. Dit is weer de suggested uses. Change password. Je kunt de App Store Country instellen. En rate the app. En dat is dus om dat ding te doen. Ga ik even kijken of ik inmiddels nu een vriend heb gekregen. Dat zal nog niet. Friends. Dan. 3 van 4. Following. Dan. Followers. Dan. Following. Tap. Dat, doen ze wel, dat doen ze wel bij meer appjes trouwens. Dan heb je onderin een aantal tabbladen. En op het moment dat je daar een tabblad opent komen er dus bovenin een soort subtabbladen. Dat hebben ze hier ook gedaan bij Friends. Following... Uh, ...following, followers en zoeken. Als ik die vol dubbeltik... ...dan komt die meneer die ik net gevonden heb... Bij die, uh, ...in die instellingen... ...die komt dus in dit tabblad te staan... En als ik die. Dubbel dik. Marcinus. 3 of 3 bars. 17, knop. 15, knop. Dat zijn het aantal. Een automatische video player. Helemaal met scherp en behalve een user, vat het mis aan. ...kom ik dus in het rijtje van... ...kom ik dus in het rijtje van zijn favoriete apps. En in mijn eigen favoriete apps, dat zit dus in het linker tabblad daar... ...die tik ik even dubbel... Dat ben ik. Dat betekent dat ik nul volgers heb en één volger. En ik ben de enige user die deze app gefaft heeft. Maar het zou best kunnen dat dit programma of uh, soortgelijke multimedia-achtige, social media-achtige toepassingen. Uh, voor rating van apps of rating van artikelen zie je ze ook wel uh, rating van websites zie je ze en als je dat dan ook binnen categorieën gaat doen en dat kan hiermee dan kun je dus binnen jouw categorie bekijken wat men leuke apps vindt en de kans dat jij dan, dat dan dus ook leuke apps vindt is redelijk aanwezig en je zou dit bijvoorbeeld ook kunnen doen met toegankelijke apps dat je alle apps die toegankelijk zijn hierin in, uh, in Veegd. Oké, okay, we gaan alweer naar de vragen. Rob. Ja, ik vind het een topper van een app eigenlijk. Uh, vooral ook om nieuwe trends te ontdekken en zo. Maar ik zou het eigenlijk ook leuk vinden. Ja, moesten de mensen daar meer uh, ja, apps voor onze doelgroeps uh, in kiezen in hun vijf favoriete apps... ...zodanig dat we, ja, dat we elkaar vinden en dat we zo elkaars apjes kunnen ontdekken. Dus nog meer apjes. Nee, maar ik vind het voilà. wel... Goed, ik vind het... Eh, wat ik hier nog in ontbreek is in feite van... Ik, ben jou op, eh, ...ik was jou aan het zoeken derken, maar ik kon geen manier vinden om jou te vinden eigenlijk. Dat vind ik er jammer aan, dat we zo zeggen van... ...kijk, ik kan wel iemand toevoegen... ...maar dan moet je die wel uh, kiezen uit die lijst... ...maar je kan niet iemand zoeken, dat is jammer. Maar oké, okay, het is een topper van een... 55. Jawel, je kan wel zoeken, je Status kan... ...even kijken, maar... dan maar, nou ben ik een iPhone kwijt. Oh, je... Geselecteerd. Die af. ...als je naar je Friends tabblad iPhone. gaat... ...als je daar, du... nou, daar tikt. ...heb je hierbovenin een zoektabblad... Geselecteerd. Margin. Margin Mar licht. Ik zet even de microfoon. Of sta ik met één vinger te clearen. T-Mobile, natuurlijk. niet druk. Vriends. Terechtklap. Ik ga terug naar het vriendentabblad. Margin Mar licht. En daar heb ik linksboven de following. En daar heb ik rechtsboven een zoektabblad. En als ik dat. Knop. Margen hexel. Ad knop. Oh, een add-knop. Een attentie. Via dat ze ook. Je even iets mis. Cancel via SMS cancel. Ik weet zeker dat daar een zoektablad zat nou. Temo binnen. Followers. Ja, daar zit een, zoek, een zoektablad aan, aan de rechterkant. En daar zou je me hopelijk wel moeten kunnen vinden. Ik ben er wel eens met een je eens, Daniel, dat dit soort apps uh, top-apps zijn. Omdat je inderdaad elkaars apps kunt gaan vinden. En stel jij, jij gaat dat doen en volgens mij ga je dit ook doen. Dan ga ik jou zeer zeker volgen. Daar kun je, daar kun je echt uh, donder op zeggen. Ik heb jou wel gevonden. Ik volg jou al. Dus bedankt. Dit weten we ook weer al. Zo weten we de mensen ook weer al hoe we elkaar kunnen vinden. Oké, okay, zijn er nog andere dingen die mensen willen weten of uh, graag kwijt willen? Want dit was het laatste appje voor vandaag, geloof ik alweer. Oh, dan zijn we in de bus van 4 uur. Dan komen aan het uh, punt. Is Geert er nog? En wil je wat vertellen over... Uh, nee, eerst zijn er nog andere vragen die hierover gaan. Sorry, het loopt mij een beetje door elkaar. Nee, dan uh, is de vraag... Geert, wil jij wat vertellen over die uh, vertaling van BlindSquare? Hoe dat loopt en... Um, hoe dat project gaat en of dat een echt goede Nederlandse vertaling wordt. En of er ook een Nederlandse echte stem bij komt en zo... Uh, wat mij betreft aan jou het woord. Uh, kunnen jullie mij horen zo? Want ik heb het eigenlijk nog nauwelijks getest, dus ik moet hier nog even zoeken. Ja, u bent uh, helder en duidelijk. Goed, uh, Blind Square is nu aan uh, versie 1.17. Het is uh, ontworpen door een uh, Fin, Ilka Pirtima, of Pertima. En uh, sinds deze versie is er ook een uh, Nederlandse vertaling met een uh, Nederlandse stem, dus nog een extra uh, Nederlandse stem. Het was eerst een a cappella voice, nu is het een andere, ik weet niet meer uh, uit het hoofd welke het is. Um, wat is Blind Square eigenlijk precies? Een uh, applicatie die uh, geldt als een soort uh, omgevingverkenner, dus als een soort omgevingsverkenner. Hij maakt gebruik van de data die op Foursquare staat om je te vertellen wat er eigenlijk allemaal is. Restaurants, bars, winkels, pleintjes, kerken, er zijn zelfs al kermissen mee gevonden. Maar hij gaat dus wel de informatie een beetje toegankelijker maken voor blinden. Dus je gaat bijvoorbeeld zeggen 80 meter uh, ...zuidoostwaarts of 80 meter links of zoiets. Um, dus hij, ja, hij vertelt eigenlijk echt wat er allemaal in, in jouw uh, omgeving is. Um, je kunt de radius ook aanpassen. En dus je kunt zeggen, ja, uh, normaal staat hij op 150 meter... ...maar als er dan veel te veel zaken in de buurt zijn... ...kan je dat een beetje naar beneden uh, schuiven... ...of als je niks vindt, kan je dat een beetje hoger zetten. Je kunt uh, plaatsen beginnen volgen... Uh, moet ik er wel bij zeggen dat voorlopig Blind Square nog geen ingebouwde turn-to-turn, uh, -turn, of hoe heet dat, uh, navigatie heeft. Dus je moet in principe, als je echt geleid wilt worden, moet je nog wel uh, gebruik maken van uh, TomTom of Navigon ofzo. Maar uh, uh, Ilka is bezig met daar uh, iets aan te doen... En het is natuurlijk ook zo dat uh, iOS 6 uh, in een soort uh, na ingebouwde navigatie zou voorzien. Um, ik uh, zeg misschien een paar dingen door elkaar en dat maakt het uh, wat moeilijk te volgen. Ik wil er nog één dingetje aan toevoegen. Of twee. twee. Um, het eerste is dat je een uh, bepaalde locatie, als je die ooit gevonden hebt, kan je die nadien nog een beetje corrigeren. Dus... Um, uh, Blind Square maakt gebruik van uh, open Street Maps. En ik denk dat dat misschien wel te vergelijken mag zijn met uh, Wikipedia. Dus dat is ook een beetje gebaseerd op de informatie van mensen. En die is ook niet altijd 100% correct. Ik zeg niet dat het slecht is. Maar ik denk soms dat uh, een app als uh, Ariadne, die gebruik maakt van andere... Uh, uh, plaatsbepalingssoftware dat die net iets nauwkeuriger is um, maar het grote voordeel van die blind square is dat uh, als hij zegt je huis is nog 10 meter verder bijvoorbeeld en je staat al voor je huis dan kun je die plaats dan kun je dat nadien corrigeren zodat je de volgende keer perfect naar je deur geleid zult worden Um, en dan was er nog iets dat ik uh, wou zeggen, maar dat ben ik ondertussen alweer kwijt. Dus ik laat even de microfoon los. En uh, ik hoop dat er uh, nu wel wat vragen zijn. Ik heb de uitleg ernaar gemaakt. het is uh, zo onduidelijk dat ik vermoed dat er uh, nog een hele hoop vragen uh, aan bod zullen kunnen. Nou, eerst wil ik je bedanken voor het uh, toch wel redelijk duidelijke verhaal. Um, ja, met name die functie die je als laatste noemde dat je het kunt corrigeren, dat is natuurlijk wel heel erg stoer. En is het bij uh, Blind Square of bij Voice Square ook zo dat als je, uh, ik een punt opgeef wat gewoon echt heel erg slecht is of wat nergens naar lijkt, dat anderen dat kunnen uh, bekritiseren en, en kunnen laten verwijderen of doen ze daar niet aan? Jawel, dat kan. Uh, dat gebeurt in principe via Voice Square, dus hij werkt daar wel een beetje mee samen. En in die Voice Square zitten ook wel wat foutjes. dus er zijn mensen die bepaalde. Punten bijvoorbeeld in een verkeerde categorie zetten. zetten. En uh, dan kan je dat, uh, dan kan je dat uh, corrigeren. Dat wordt dan wel ge, gecheckt en zo. Of zoiets. Dus het is, het, is niet, het is ook niet dat er geen enkele controle is. Um, en je kunt zelf ook punten toevoegen, inderdaad. Um. Oké, okay, ik begrijp dat het nu dus wel aantrekkelijk is om uh, Blind Square te downloaden... ...want die was toen uh, aardig veel geld en toen was het voornamelijk nog alleen in het Engels te bereiken. En dat was niet zo heel aantrekkelijk misschien. Uh, kost die nou nog, um, hoeveel kost die ook weer? Um, tot eind augustus is, is er een, uh, ja laten we zeggen, een introductieprijs van 7,99 euro... Uh, na uh, uh, Begin september zal die weer uh, ongeveer 12 euro kosten, of toch minstens 11, dus uh, nu zit er wel uh, een aardige korting uh, op. Uh, als ik een punt toevoeg, bijvoorbeeld mijn huis, hè, kan iedereen dan zien waar mijn huis is? Ik krijg misschien wel erg veel bezoek. Nee, je kunt, er is een verschil bij het toevoegen van punten bij Foursquare. Foursquare is eigenlijk een hele open community waar iedereen het kan zien, maar er is dus niemand die zaken heeft met de punten die jij via BlindSquare zelf toevoegt. Dus de, de tracked places bijvoorbeeld, de plaatsen die je zelf bijhoudt, dat is louter persoonlijk. Het is maar als je je huis op Foursquare gaat aanbieden, uh, dat wij allemaal koffie kopen. Um, over die punten die je dus, uh, zeg maar, die komen dan lokaal op je eigen, uh, sorry, op je eigen iPhone te staan, kun je die punten ook uitvoeren en eventueel, uh, uh, zeg maar, uh, exporteren naar een andere iPhone of aan iemand e-mailen. Ik roep maar wat om jou, uh, die je wel graag op bezoek wil hebben, zodat hij jouw huis kan vinden. We drinken. Uh, je kunt ze in elk geval op iCloud zetten, zodat je ze kunt uh, delen met andere uh, devices. Dat, dat kan in elk geval. Uh, en ik vermoed dat je eigenlijk ook wel... Uh, uh, je kunt ook uh, um, links mailen, dus ik vermoed dat je ook wel punten uh, zult kunnen mailen naar anderen. Maar ik durf daar niet voor 100%, maar ik denk het eigenlijk wel. Ik, ik kan me niet voorstellen dat het niet kan... Maar ik moet eventjes nadenken, ik, uh, ik heb de app vertaald. Ik heb hem nu zelf ook uh, uh, op mijn iPhone staan, maar ik heb nog geen punten gedeeld met andere uh, mensen. Uh, ik denk dus in elk geval via iCloud dat gaat, maar of het ook nog via andere manieren kan, dat, daar moet ik even, dat, dat zou ik even moeten checken. Uh, ja, ik had nog een vraag. Ik heb... Navigon en Ariadne op mijn iPhone staan, voegt BlindSquare dan nog iets toe? Ja, ik heb geen Navigon. Um, ik vind sowieso eigenlijk het, het kunnen corrigeren van de plaatsen uh, vind ik sowieso erg, uh, erg handig. Uh, ik weet niet of Navigon ook alles zomaar opzond in jouw omgeving. Het is echt een soort uh, omgevingsverkenner. Uh, dus uh, ik weet eigenlijk niet in hoeverre Navigon toestanden daar tegemoet aan komen, maar uh, mijn ogen gaan echt open als ik hier door de winkelstraat loop, uh, weet ik echt ineens wat hier allemaal uh, te beleven valt. Uh, het lukt me ook trouwens om uh, die zaken te vinden, dus uh, ik, uh, nou ja, of dat voor iemand anders iets toevoegt, dat weet ik niet, maar voor mij. Ja, dat doet Navigon natuurlijk niet. Navigon is inderdaad zo'n, wat jij dan turn-to-turn turn noemt, die brengt je gewoon van uh, waar je bent naar een bepaald adres toe. En BlindScare die kijkt voor je rond. En er staat echt heel erg veel. En ik geloof dat in die Voice database die je noemde, dat daar meer dan 2 miljard uh, punten in beschreven staan. En de reden overigens waarom dit soort software vaak duurder is dan wat we gewend zijn in uh, Apjesland, is niet dat de bouwers hele grote boeven zijn, maar dat is dat de, uh, de nou, libraries die ze gebruiken om spraak te genereren, hartstikke duur zijn. En als ontwikkelaar kun je niet de voice-over wat laten zeggen. Ja, dat kan wel, maar dan moet je dat op dezelfde manier doen door een koptekst neer te zetten. En dan zegt hij ongeveer koptekst, maar je kunt het niet chic doen. En als je dat wel chic wil doen, dan moet je een library daarvoor kopen en die kost uh, uh, goudgeld. Dus vandaar dat deze absoluut duur zijn. Uh, ja, nee, dat is duidelijk. Uh, Navigon kan dat wel. Uh, als je met Navigon naar Poys uh, gaat, dan vind je dus echt van alles. En, uh, een heleboel categorieënkeuzes en zo. Je kunt met Navigon ook, uh, volgens mij, ja, ik weet het eigenlijk wel zeker. Heel goed zien wat er allemaal in je buurt uh, zit. Maar misschien iets lastiger dus dan, dan Blindscare. Ja, wat ik ervaren heb, dat is. Uh, ik heb ook eens uh, de app getest en gezocht naar bepaalde dingen. En uh, dit is de enige app die zegt dat er hier een voetbalkantine is. Dus uh, ze gaan wel heel ver. Uh, hier heb je ook na de Tour de France, heb je hier de na-tour van Roeslare, die staat er ook op. Dus het gaat niet alleen over, uh, over dokters en winkels en wat dan ook. Maar het, uh, het gaat ook over uh, carnaval, kermissen, uh, koersen en noem maar op. Hè. Dus het gaat, het gaat nog dieper. Ja, dat is duidelijk. Want inderdaad, programma's als Navigon en uh, uh, Sendero maken gewoon gebruik van de, de, de kaarten die, uh, of de, de gegevens... die uh, zeg maar op internet staat en ik begrijp dat een blind square dat dat punten zijn die door iedereen kunnen worden ingevoerd Inderdaad open street map en dat geeft je nu sowieso meer mogelijkheden dat is duidelijk dankjewel Dank, dankjewel ja plus dat hij ook nog de, de bushalte zegt uh, dus hier in de buurt heb ik een bushalte en die zegt hij ook dat zich, uh, zeggen de anderen ook niet en hij zegt ook uh, de kruispunten, dus de splitsingen van de straat, volgende straatsplitsing, dat was ik nog vergeten. Het is uh, eigenlijk een appje met zoveel verschillende onderdelen dat ik er altijd wel uh, iets over uh, vergeet te melden. Uh, dus dat is ook wel. Oké, okay, ik ben overtuigd. Ik ga hem kopen. Ik heb hem al gekocht, geloof ik, maar ik ga hem nu zeker gebruiken nou die in het Nederlands is. Uh, draait je ook op de achtergrond eigenlijk, geert of niet? Want. Uh, Navigon kan wel op de achtergrond draaien, maar Ariadne bijvoorbeeld niet. Dus als je hem wil gebruiken en Ariadne wil gebruiken, dan wordt het lastig. Ja, misschien is het ook bijvoorbeeld veel door elkaar heen om die, te, die samen te gebruiken. Maar de vraag is dus, draait hij op de achtergrond? Ja, hij uh, werkt samen met uh, Navigon, dus uh, ik vermoed dat je hem... Uh... Dat je hem wel kunt gebruiken, maar hij werkt bijvoorbeeld niet als je muziek gaat uh, spelen of afspelen. Dan uh, wordt hij automatisch uitgeschakeld. Uh, ik, ik heb geen Navigon, dus ik weet het niet. Maar ik, ik, uh, hij werkt ermee samen, dus dat zou moeten werken. Uh, voor jullie hem kopen wil ik uh, nog wel wat zeggen. Uh, de batterij die... Uh, hij uh, heeft er wel een beetje onder te lijden, heb ik gisteren gehoord, dus het gaat wel aardig, uh, het vreet wel aardig batterij. Um, ja, ik denk dat, en ik wil, ik moet ook nog eens checken wat het uh, verbruik van het mobiele datanetwerk is, want ik heb het hem nu gemeld. Um, ik uh, had ergens een route afgelegd en ik was zomaar 12 megabyte kwijt. Um, Weet ik niet helemaal zeker of dat enkel aan die route lag. Die was ook niet eens zo lang. Dus er zijn hier en daar zeker nog uh, wat, wat uh, minpunten aan. Dat, dat zou ook kunnen voor de vertaling. Daar ben ik dus verantwoordelijk voor. Dus als jullie daar um, uh, op of aanmerkingen bij hebben, dan hoor ik die heel graag. Um, ja, en dat, dat, dat, dat is zo wat het... Uh, Hetgeen wat ik het minste eraan vind, um, je kunt uh, die app natuurlijk ook geweldig goed gebruiken als je een botgeleiding hoofdtelefoon gebruikt. Dus, uh, dan, dus je weet wat dat is zo, uh, koptelefoons met uh, bone conduction... En dan is het natuurlijk heerlijk om op die manier uh, ja, je eigen streek te verkennen. Ja, wat, die, uh, wat, die batterij, uh, wat dat batterijverbruik betreft, uh, dat geldt bijvoorbeeld ook voor Ariadne. Dus uh, het is bekend dat zeker uh, het GPS-gedeelte in, in, in de chip uh, behoorlijk wat stroom vraagt. Zijn, ik heb nog nooit met zo'n bone-conducted headphone gelopen. Zijn die een beetje betaalbaar, uh, Geert? Sorry, uh, ik had even een st <stukje>, stukje fruit uh, in mijn handen. Um, ik heb er, ik uh, krijg er eentje als beloning voor de vertaling. <laughs> maar uh, ik uh, weet het niet. Ik uh, denk niet dat het erg goedkoop is, uh, om eerlijk te zijn. Oh. Ik uh, zat hier te praten, maar nu... nu. Uh, goed, ik, uh, ik krijg er eentje... Uh, ...als beloning voor de vertaling, maar ik denk eigenlijk dat ze niet zo goedkoop zijn, die, uh, die uh, bone conduction uh, toestanden. Ik ga daar zeker een keer naar kijken, ik vind het erg interessant, want dan heb je gewoon je oren vrij. En dat is natuurlijk het grote, grote voordeel ervan. En ik vind ook dat wij vanuit Bartimeus daar wat van moeten, moeten kunnen zeggen. Dus dan uh, moeten we daar maar eens mee aan de slag. Zijn er andere vragen voor Geert of voor iemand of dat er mensen zijn die toch echt vinden dat we er nu uh, als krijgen van zo'n vraagloze chat? <laughs> of zijn er mensen die nog wat leuks gevonden hebben of leuke appjes gevonden hebben of gewoon iemand de groeten willen doen, mag ook? Hey, nee, Dirk, straks ga je ook nog uh, aankondigen dat we verzoekplaatjes kunnen aanvragen. Hey, uh, voordat we het vergeten, Geert, hartstikke bedankt. Um... Ik, ik vond het uh, heel goed wat je allemaal vertelde. Um, ja, Dirk, ik had nog iets, iets. Alwien zie ik ook, dus dat is mooi. Ik wil nog even terugkomen op uh, vorige week op List Recorder. Mensen van het forum hebben het al gezien. Er was toen een verschil tussen de uh, List Recorder die ik uh, gebruikte en die Alwien gebruikte. En dat zat hem in het feit dat wanneer zij in een uh, opgenomen audio uh, de knop opnemen aantikte, zij kon... Niet alleen de audio kon vervangen, maar ook uh, kon. zeg maar aan de. Uh, zeg maar de nieuwe opname aan de oude kon plakken of er een stukje voor zetten. Dat lukte bij mij niet. Het probleem lag hem in de keuze van het audioformaat. En voor de mensen die niet weten waar ik het over heb, je kan op verschillende manieren audio opnemen. De bekendste manieren die we hebben zijn Wave. Dat is 100% uh, uh, ongecomprimeerd, dus recht, toe, recht aan, gebruikt heel veel ruimte. Uh, een ander formaat is MP3. Dat is wel gecomprimeerd. Dan wordt het er rekening gehouden met uh, de kwaliteit van onze oren. En dat betekent dat er dingen worden weggelaten, zodat de bestanden kleiner worden. Het blijkt dat dat. Uh, kunnen toevoegen van audio aan een bestaande uh, fragment alleen maar kan als je kiest in List Recorder voor het M4A formaat. En ik neem standaard op in weef en daarom lukt het bij mij niet. En Alwien heeft hem blijkbaar op M4A staan en bij haar lukt dat dus wel. Dat moest ik nog even kwijt over List Recorder van vorige week. Ja en mijn mail deed het niet en toen kon ik het niet melden. Ik had het, ook, ik had het in de podcast gehoord achteraf. Ik kijk in de App Store naar die Blind Square, maar ik zie alleen nog maar de Engelse vertaling en de Engelse handleiding. Is die al wel in het Nederlands op de, de App Store? Uh, de handleiding is nog in het Engels. Dat komt omdat ik die nog niet heb gekregen. Dus alles wat nog niet vertaald is, die, uh, dat komt omdat uh, Ilka daar een beetje uh, ja, zelf nog aan het sleutelen is. De, die uh, is ook steeds bezig met updates en uh, het is echt wel iemand die er heel veel... Tijd instopt en dat uh, is alleen maar leuk. Dus ik denk dat er over, over een paar weken alweer uh, Blind Square 118 zal zijn. Nu is het 117, maar je zou in Blind Square um, in elk geval de Nederlandse uh, tekst moeten zien in de App Store. Dus uh, dat, dat, dat zou je wel moeten zien. En de, de, de app zelf is echt wel helemaal vertaald, dus de, de menus en zo. Dus, uh, maar het is hier en daar, de helpfile bijvoorbeeld. Uh, ja, hier en daar is er zo nog wel een, uh, een vlekje dat, uh, dat vertaald moet worden. Ja, spreek me niet van de handleiding. Uh, dat maakt niet uit. Maar dan moet je even bij de appstore erbij zetten. Dat ook de Nederlandse taal beschikbaar is. Die staat er nu niet bij. Er staat Fins en Spaans en Zweeds en Engels, maar nog geen Nederlandse. Dat is natuurlijk toch wel jammer. Dus, uh... Nee, maar ik begrijp wat ze bedoelt. Uh, dus in de uitleg staat het er nog niet in, maar als je kijkt naar uh, wat is nieuw of wat is er bijgevoegd of wat is er nieuw in de nieuwe versie, dan staat het er wel bij dat het uh, Nederlands is. Dus uh, op dezelfde pagina van de App Store staat uh, in de beginuitleg staat het er niet bij, maar als je eventjes verder gaat staat het erbij van wat nieuw in deze versie. Uh, ik weet nu niet letterlijk hoe dat het er staat, maar dan ga je zien dat het er wel Nederlands staat. Ja prima, ja bij kan die schenen die dus klopt graag, maar het is voor andere mensen die kijken en denken denk ik geen Nederlands, en dan kijken ze ook niet verder, hè? Dat is natuurlijk jammer. Nee, maar ik had ook die reflex, uh, eerlijk gezegd, ik dacht ook van, huh, is dat geen Nederlands bij? Maar dan als je even verder leest, dan staat het er wel bij. Sorry Geert, misschien zit ik hier. Nee, nee, maar dat is een terechte opmerking, hè. Dat, uh, ik, heb, ik snap ook niet, want ik moest al die talen vertalen, want het is, het, het, uh, het is ook al in het Noors vertaald, dat staat er ook niet bij, bijvoorbeeld. Dus uh, dat is zeker een terechte... Ik, ik heb dat ook al meegenomen, dat, uh, dat hij zulke zaken moet aanpassen. Hè. Dus uh, geen enkel probleem. Um, ik heb hem sinds gisteren weer opnieuw... Uh aangekocht, of een aangekocht, ik had hem al eens een keertje gekocht, dus ik kon hem weer opnieuw op mijn uh, iPhone zetten. Dan heb ik hem vanmorgen geprobeerd. En nou uh, liep ik op een gegeven moment op een punt waar uh, tot voor kort, een, nou tot voor kort begin dit jaar een apotheek was, dat werd gemeld. Maar die apotheek is sinds januari verhuisd. Moet ik dat ergens melden ofzo, want anders krijg je allemaal adressen die niet meer bestaan. Ja, dat uh, kun je in elk geval via Foursquare melden. Uh, als je niet uh, bij Foursquare bent, dan uh, denk ik dat je in elk geval, in elk geval voor je eigen gebruik dus uh, enkel voor je eigen gebruik, niet voor anderen denk ik, dat punt kunt aanpassen. Zowel de naam als het adres uh, als de melding daarvan. Dus als jij weet dat dat geen apotheek is, dan uh, kan je dat voor jezelf in elk geval bijstellen. Ik uh, moet dus even vragen aan Ilka of hij ook... Uh, dit soort zaken uh, deelt met andere iPhone gebruikers Dan nou heb ik me ook geprobeerd om me, me bij dat Foursquare aan te melden. Um, dat, dat is een van die knoppen bovenaan. En uh, dan kom ik op een internetpagina, maar dan gebeurt er volgens mij helemaal niks. Dus ik, ik weet niet goed hoe ik dat moet doen. Ehm... Um... Ik, uh, ik heb in elk geval, ik had eigenlijk Foursquare al, dus daar is ook een applicatie die vrij toegankelijk is. En je moet in elk geval een profieltje op Foursquare aanmaken. Uh, dus Foursquare is niet alleen een, uh, een uh, applicatie die al die punten verzamelt, maar die ook, je kunt ook bij die punten inchecken. Uh, dus mensen kunnen jou ook volgen. Je kunt die punten ook, uh, als je nu naar een heerlijk restaurant bent geweest, kan je daar ook uh, commentaar op geven, nadien. Dus je moet eerst een profieltje maken bij Foursquare. Uh, maar ik, ik, volgens mij moet dat ook wel lukken via BlindSquare om dat profiel aan te maken. En uh, dan, uh, ja, dan kan je dus aan de slag en kan je dat punt uh, bijstellen. Uh, als het niet lukt via BlindSquare, wat ik wel gek vind... ...zou ik misschien de Foursquare app... ...toch maar installeren op je iPhone... ...en ik heb het daarmee gedaan... ...daar lukt het in elk geval wel mee... ...maar misschien nog eens proberen... ...via de BlindSquare pagina... ...verder heb ik gemerkt... Uh, ...want ik heb dus wel nagegon... ...dat uh, je kunt gewoon... Uh, ...er staat een uh, zoekicoontje... ...en daar kun je op tikken... ...en dan uh, kun je een zoekterm intypen... ...en dan krijg je een aantal mogelijkheden... ...en... Een van de opties is dat je direct uh, door via bijvoorbeeld Navigon uh, uh, naartoe geleid wordt. En dat vind ik wel een hele leuke toevoeging. Dit klinkt echt heel erg stoer wat dat betreft. Ik vind het uh, echt mooi. En ik ga er zeker gewoon eens een keer mee door Utrecht heen banjer op een of andere rare straat waar ik dan ergens uitkom. Ik ben erg benieuwd wat, uh, wat dat doet. Wat ik trouwens wel merk met navigatie... is dat dat met een iPhone 3... een stuk minder nauwkeurig is dan met een iPhone 4. Want als ik bijvoorbeeld... Uh, dat, dat, dat scheelt echt wel. Maar dat is even terzijde van deze discussie. Het is mooi dat je zo'n zo punt kan doorpassen zo'n Navigon in. Ja, ik kan niet anders zeggen. Dat is echt heel netjes. Klopt wat je zegt, Dirk. De, de, de 3GS heeft een uh, veel minder... Uh, krachtige GPS-chip... Uh, dan de 4 en de 4S hebben. Ja, als ik een... Uh, uh, bij Ariad te kijken, ik heb 47 meter als, uh, uh, hoe heet dat, gps uh, nauwkeurigheid, dan moet ik in mijn handjes knijpen. En als je een beetje de ruimte hebt en het is geen broert weer, heb je 5 meter op een iPhone 4S of 10 of zo. Geldt trouwens ook voor de 4, want ik heb dat ook regelmatig, 5 of 10 meter. Het eerste hoorde ik niet wat je zei. Geldt trouwens ook voor een en die 5-10 meter. En ik... geldt ook voor de iPhone 4. Ik heb ook regelmatig een, een nauwkeurigheid van 5 uh, of 10 meter. En ik wou even zeggen, Dirk: Ariadne kan wel op de achtergrond draaien. Tegenwoordig. Ja, dat was ik ook nog, wilde ik ook nog zeggen. Dat is sinds de nieuwe versie. Het wordt steeds mooier in het leven, wat dat betreft. Jo, jongen, jongen. Dadelijk word ik nog helemaal tevreden. Moet niet gekker worden. Ja, ik werk mee eens. Um, ik zie dat het inmiddels uh, vijf vrouw, vijf is. Ik wil uh, richting afsluiting. Tenzij er nog iemand uh, valreep opmerkingen heeft die echt uh, op deze valreep uh, gegooid moeten worden. Wacht ik nog ongeveer twintig seconden anders ga ik afsluiten. Um, nog even een opmerking in verband met die Blind Square. Um, in het Voice Over Forum werd een... Een paar weken geleden vraag gesteld: uh, zijn er goede stappentellers, Want ik wil uh, graag gaan wandelen. Ik heb gemerkt dat uh, bij de blind square, dat ik op een gegeven moment te horen krijg: uh, je hebt uh, 2,5 kilometer gelopen en je hebt er 45 minuten over gedaan. Dat vond ik heel grappig. Ja, dat wordt zeker echt de moeite waard om naar te gaan kijken. Oké, okay, gaan we met z'n allen lekker blind zou ik zeggen. En, ehm. Uh, maak er ook een gezellig lekker weekend van. En volgende week, vrijdag om drie uur, hoop ik dat jullie er allemaal weer zijn. Geert, hartstikke bedankt dat je er was. En ik hoop dat je de rest van de vragen ook leuk vond. zodat je er volgende week gewoon weer terugkomt. Wat mij betreft, groeten en een fijn weekend. Much to do, but it shall be that the sight and eyes of the world will be able to see. There will be changes. The power movement